Ook bij de Eiffeltoren in Parijs waren honderdduizenden mensen. In Londen werd het een uur later 2011. Daar kwamen weer veel mensen af op het vuurwerk bij het Millennium Rad langs de Theems. In Amsterdam waren er rond de 25.000 mensen afgekomen op een nieuwjaarsfeest op het Museumplein. Er was daar een optreden van Nick en Simon. China dreigt de populaire internettelefoondienst Skype te blokkeren.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 Vanaf zondag wordt het weer kouder... en neemt de kans op winterse buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending in dit nog maagdelijke jaar. We hopen natuurlijk ook weer in 2011 alle radioprachten... waar de collega's hard en bevlogen aan gewerkt hebben de eter in te mogen slingeren. In dit uur wordt dat een compilatie van radiomateriaal met Arthur Lening. Die leefde van 1899 tot 2000. De anarchist, publicist en vertaler studeerde economie en geschiedenis. Publiceerde tussen 1927 en 1929 in het tijdschrift I-10. Was in 1935 een van de oprichters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En schreef in de jaren 50 voor het Tijdschrift Libertinage. Ik heb twee gesprekken met hem uitgekozen straks een interview uit 1980... over zijn vriendschappen met de dichter H. Marsman en de schilder Piet Mondriaan. En we beginnen met een bijdrage van de Icon 1976. En dat ging over anarchisme en zijn vergelijking daarvan met het christendom. Theo Witvliet was in gesprek met hem... 1 januari blies hij zijn laatste adem uit, 8 uur lening. En dan nu vannacht in een aflevering van Brood en Spelen. Uh, er zijn wel anarchisten geweest die, die bommen hebben gegooid en tot nu toe... Uh, is in de burgerlijke opvatting, is een anarchist is, is identiek met een bommenwerper en terroristische daden. En dat is, dat is zo vreemd, dat is zo, dat is zo onbegrijpelijk vreemd, want deze bommenwerper van die anarchisten, dat is het einde van de vorige eeuw geweest, dat waren enkele individuen die of uit persoonlijk protest of uit sociaal protest deden, in ieder geval mensen die dat op hun eigen houtje deden, daar de eigen verantwoordelijkheid voor waarde. En altijd nog sympathieker. sympathieker is, vind ik, dan mensen die op bevel uh, van de straat moeten doden. Maar dat waren incidentele gevallen en een incidentele periode, speciaal in het Franse anarchisme. Maar nu, maar nu dat, dat, dat de bommen gooien met anarchisme te identificeren, dat is natuurlijk belachelijk. Dit is uh, Athur Lenin. Hij sprak vorige week zondag in de Populier in Amsterdam. De populiere instelling op initiatief van de studenten in Amsterdam. En hij sprak daarover het anarchisme, zoals u hoorde. Anarchisme, een begrip dat veel misverstanden oproept. En het leek ons de moeite waard... u de visie van Athur Lenin te laten horen op dat anarchisme. Maar eerst even iets over Athur Lenin zelf. Hij studeerde economie en economische geschiedenis in Rotterdam... en daarna in Berlijn... In Berlijn kwam hij in contact met uitgeweken Russische revolutionairen, En deze Russen hebben zijn politieke ideeën in hoge mate bepaald. Hij is sterk betrokken geweest bij gebeurtenissen in de Weimar-republiek. Dat is dus zeg maar Duitsland tussen de twee wereldoorlogen. En heeft daar de opkomst van Hitler van dag tot dag meegemaakt. Toen in Spanje de revolutie uitbrak is hij daar naartoe gegaan... en heeft hij moeten toezien hoe Franco daar uiteindelijk zegevierde. De laatste 15 jaar houdt hij zich bezig met het schrijven van boeken, brochures en artikelen. Zijn voornaamste bezigheid is het verzorgen van een uitgave van het werk van Michael Bakunin. En van deze Bakunin zegt Lenin dat hij de grootste Russische revolutionair is in de 19e eeuw... en de belangrijkste theoreticus van het anarchisme. Naar aanleiding van Lenins toespraak in de populier zijn we met hem gaan praten... En daar is dus deze aflevering van Brood en Spelen voor de rest aan gewijd. Mijn, mijn, mijn belangstelling voor het anarchisme is eigenlijk via het socialisme gekomen. En dat socialistische belangstelling is een resultaat geweest... van mijn oorspronkelijke belangstelling nog toen ik op de middelbare school was... voor de Nederlandse literatuur, voor de Nederlandse uh, dichters. En een grote bewondering had ik toen in de tijd voor Henriette Roland holst en Herman Gorter. En ik was toen de tijd, toen ik daar voor de eerste keer van hoorde, zelfs verbaasd... dat deze twee door mij bewonderde literaire uh, figuren, deze twee uh, dichters... Uh, in deze tijd uh, beschouwd werden als zeer gevaarlijke uh, individuen... Als, als revolutionaire communisten enzovoort. En uh, vanaf, da vanaf dat ogenblik ben ik begonnen uh, uh, belangstelling te krijgen voor, voor, uh, voor het socialisme. En ik kwam toen dat tijd spoedig in contact... Uh, door een toevallige omstandigheid dat ik eens een keer in Barchem... bij de Woedbroekers was uh, met, met Bart de Licht, uh, die daar sprak en die een zeer grote invloed op mijn, mijn ideeën toen dat hij het heeft gehad. Uh, Bart was, zoals u weet, uh, oorspronkelijk uh, de, de dominee... en, en uh, uh, kwam uit de hoek van de christen-anarchisten... en is in de oorlog door zijn uh, antimilitaristische anti uh, uh, houding... in de eerste plaats door zijn antimilitaristische preken... Dan kwam hij in conflict met de autoriteiten... En hij werd dan ook uit waar hij in Nunen predikte uit Noord-Brabant, Verbannen en later nog eens uit een ander gedeelte van Nederland. En de Bartelicht heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot een, uh, tot een anarchist, tot een sociaal anarchist. En heeft zijn hele leven zich zeer geconcentreerd op, de, op het antimilitarisme, dat hij een van de essentiële uh, factoren en kenmerken van het anarchisme vond. Dit uh, antimilitarisme van Bart de Licht, is dat nu ook uh, kenmerkend voor de hele anarchistische beweging? Ik denk dan met name bijvoorbeeld aan iemand als Bakunin... waar ja. u nu onlangs een, een boekje van vertaald hebt. Ja. Uh, geldt dat voor de hele beweging... of is dat uh, specifiek voor uh, Bart de en uh, uh, misschien voor u? Uh, nu, nu, dat geldt voor een groot gedeelte wel... Van de, van de uh, voor de anti voor de, voor de anarchistische oh. beweging... Um, is, uh, hoewel um, men hier wel een, een, een belangrijk uh, uh, onderscheid moet maken tussen een uh, revolutionair antimilitarisme en een meer uh, pacifistisch antimilitarisme. Uh, anti er zijn altijd anti militaristen geweest en daar heb ik zelf toe behoord uh, uh, in, in de twintige jaren hier in twintig dertig jaren in, in, in Nederland en, en ook internationaal die op zichzelf het niet alle geweld afwezen, maar wel de dienstplicht en met uh, revolutionaire uh, meer sociaal economische acties. Uh, het uh, militarisme uh, dat men wel altijd alle anarchisten beschouwd hebben als een, als een onvermijdelijk uh, onderdeel van het kapitalistische stelsel. En als een, uh, uh, uh, iets wat onverenigbaar was met het, um, met het uh, so -so socialisme. Uh, uh, hoe kunt u dan uh, uh, verklaren, misschien historisch verklaren, dat het woord anarchisme toch nog steeds verbonden is met geweld en gewelddadigheid? Um, ja, um, uh, uh, Kees, het woord anarchisme uh, heeft, zoals u weet, heeft, uh, uh, heeft de betekenis van anarchia uh, uh, zonder, zonder regering. En dat uh, vat in zekere zin samen uh, wat het anarchisme als ideaal voorstaat. Maar in, in, het, in het spraakgebruik uh, gebruikt men dat woord anarchisme op een heel andere manier. In de vorm van chaos, chaotisch. En uh, wordt ook meestal, uh, wanneer men dan over anarchisten spreekt, verbonden met een zeer bepaalde historische periode... Uh, in de, het eind van de, van, de, van de vorige eeuw, met name in Frankrijk... waar uh, veel, uh, uh, of niet zo buitengewoon veel... Uh, maar toch een aantal uh, beroemde uh, aanslagen zijn gepleegd door anarchisten. Het zij uh, als, als wraak uh, soms uh, ten opzichte van de klassejustitie... en soms als een protest tegen de hele, tegen de hele maatschappij... Maar dit, uh, dit, dit uh, gewelddadige anarchisme... is zeker niet kenmerkend voor de hele anarchistische beweging. Het is een, een, een, zeer, bepaalde, een, zeer, bepaalde, een zeer bepaalde periode. En um, uh, uh, het anarchisme uh, te identificeren met geweld... Uh, is, een, is, is, is, is nogal dwaas. want het, het geweld en ook, ook individueel geweld, ook terroristische, terroristische daden... die hebben in de laatste vijftig jaar op een dergelijke schaal overal toegenomen... wat absoluut niets met anarchisme te maken heeft. Als u denkt aan, aan, aan de Palestijnen, aan de Ieren, aan de, aan, de, aan de Basken... aan het hele geweld in de moderne maatschappij in, in, in, in twee, twee, twee wereldoorlogen... Een, een terrorisme van de Staten die, die bijna geen, geen, geen grenzen kent dat natuurlijk allemaal niets met, met, met anarchisme te maken heeft. Ik heb wel eens gezegd, als dat geweld typerend voor het anarchisme was... dan, zou, dan zouden we eh, sinds, sinds een halve eeuw... in de meest eh, vol, volkomen anarchistische maatschappij leven. En het is ook zo dat anarchisten wel het geweld niet afwijzen... maar alle anarchisten hebben wel steeds de terreur afgewezen... En terreur, dat, dat wil zeggen, een, een, ge, een geïnstitutionaliseerd geweld. Ik bedoel, zoiets kunt u ook bij Tolstui lezen. Tolstui zegt een Roversbende is nog heel wat sympathieker dan de staat. De staat dwingt de mensen te doden. De, de staat dwingt eh, tot geweld. De staat is een geweldig geweldsinstituut. Terwijl een roversbende, daar en tegenwoordig zomaar van een terroristische groep zou maar dat kunnen vertalen, dat doen de mensen, de mensen nog vrijwillig. En iedereen eh, kan zich daaraan on, on, onttrekken eh, als hij wil. Maar, maar het geweld van de staat, daar kan vrijwel niemand zich aan onttrekken. Behalve degene die dat dan ook uit principiële overwegingen doen. Behalve bijvoorbeeld de dienstweigeraars. De dienstweigering is een onderdeel geweest van het antimilitarisme. Maar niet alle antimilitaristen waren altijd dienstweigeraars. De, de dienstweigering is gebaseerd op ideeën dat men zich aan het geweld van de staat en aan de autoriteit van de staat... en aan de dwang van de staat eigenlijk moest onttrekken. Er is bijvoorbeeld in, de, in het begin van, van, van deze eeuw... is er een dienstweigeraar in Holland geweest. Die voor de, voor de, voor de, deze mensen werden toen de tijd zonder meer. Er was toen nog geen dienstweigeraar. Die werden al zonder meer, uh, zonder meer veroordeeld tot negen maanden gevangenis. En voor de rechtbank vroeg de, de, de rechter hem... Ja, uh, waarom hij nu eigenlijk niet, niet wilde dienen... En toen zei hij eenvoudig, uh, ik verdom het. En dat was, dat was nogal, nog, nog, nog, nog, nog, nogal duidelijk. En um, deze diensweigering, dienstweigering, beweging, die, is, uh, die vindt men eigenlijk in de hele kerkgeschiedenis ook. Van mensen die zich hebben onttrokken aan, aan, uh, aan, aan, aan, aan de dwang van de staat. En die op grond van het, van, van het evangelie uh, uh, en op grond van de menselijke waardigheid... Uh, uh, zeiden, ja, niemand heeft het recht, niemand heeft het recht om, uh, om, om, om te doden. Spelen in gesprek met Aatur Lenin. Ik geloof nog niet dat ik te veel zeg. Wanneer ik constateer dat er tussen de anarchistische beweging en de geïnstitutionaliseerde kerken uh, een vrij grote spanning bestaat. Uh, zou het u misschien uh, uw oordeel daarover kunnen geven. Is dat terecht? Uh, hoe moeten we dat historisch zien? Ja, de, tegen de kerk heeft inderdaad uh, geloof ik de, de, de, de anarchisten uh, een, altijd een zeer kritisch standpunt ingenomen. En dat is, op mijn inziens, ook heel logisch wanneer u de, de, de, de kerkgeschiedenis nagaat. En uh, maar, maar ik spreek nu eigenlijk over de, over de vorige eeuw. Want het anarchisme, er zijn natuurlijk altijd anarchistische ideeën geweest. Vanaf de Griekse filosofen tot, tot vandaag toe. Maar een eigenlijke anarchistische beweging kennen we pas. Van het midden van de, van de vorige eeuw. Toen deze anarchistische ideeën zich verbonden met de geschiedenis. Met de emancipatiestrijd van de arbeidersklasse. En sindsdien uh, is er altijd een zeer sterke... Uh, antikerkelijke en ik mag ook wel zeggen... antigodsdienstige propaganda door anarchisten gevoerd... omdat men uh, de kerk altijd beschouwd heeft... als een steunpilaar uh, van, het, het, uh, van het kapitalisme... en als een handlanger, om zo te zeggen, van de... Van de, van de staat. Of omgekeerde de staat uh, als een handlanger van de kerk. Zoals u weet, de kerk uh, vergiet geen bloed. En sinds de inquisitie uh, uh, worden de mensen dan, die uh, de ketters enzovoort... worden dan misschien niet door de, door de kerk uh, geliquideerd, maar dan door de, door de staat. En als u denkt aan de landen waar het anarchisme zeer sterk was, in Italië... en, en met name in Spanje, waar de kerk een dergelijk uh, integrerend deel was van het establishment... was het natuurlijk duidelijk dat tegelijkertijd met de strijd tegen de staat en het kapitalisme ook de, de, de kerk werd, werd bestreden. En toen in de Spaanse burgeroorlog uh, uh, maandenlang eigenlijk de, de staat uh, de, de, uh, verdween en er een complete sociale revolutie uitbrak. Uh, toen uh, heeft, me, uh, heeft deze revolutie zich ook buitengewoon gericht... tegen, tegen, tegen de kerken. Uh, hoe beoordeelt u dat uh, op dit moment? Uh, nu, uh, uh, ik beoordeel dat eigenlijk nog altijd hetzelfde. Uh, uh, maar wij komen hier natuurlijk een beetje op theologisch terrein, vrees ik. Uh, wat men eigenlijk nog onder christelijk moet verstaan... En, uh, wanneer men nu onder uh, uh, christelijk uh, verstaat zoals Tolstoi uh, uh, uh, dat, dat verstond... <kijkt> namelijk uh, dat uh, uh, uh, het, het christendom uh, een, een, een, een onverzoenbare tegenstelling is... Met, met de christelijke kerk. En dat uh, volgens de opvatting van Tolstoi de kerk niet van de goede weg is afgeweken... maar van de begin af aan een onchristelijke instelling was... en een opvatting die men eigenlijk in de hele kettergeschiedenis uh, uh, in de hele cultuurgeschiedenis eigenlijk kan, uh, kan tegenkomen. Uh, dan, uh, uh, wanneer men zo het christendom opvat... namelijk dat men zich uitsluitend baseert op het evangelie... als, als een niet uh, en dat niet als een... Als een, als een, als een Openbaring beschouwd, maar eenvoudig, ja, zoals men misschien ook uit, uit, uit het boeddhisme of uit andere, uit andere godsdiensten redelijke en vrijheidlievende uh, uh, argumenten kan vinden. Dan uh, geloof ik dat er tegenwoordig een, een zekere, een zekere uh, toenadering is van uh, bepaalde christelijke ideeën tot werkelijke vrijheidsbegrip. Uh, en dit vindt men, zoals ik al zei, in de hele kerkgeschiedenis. Uh, Münster, uh, de Wederdopers, uh, Weitling. Uh, hebben altijd hun. hun, hun, hun uh, uh, en tot in de 19e eeuw toe. hun revolutionaire opvattingen. of soms hun, hun, hun, niet revolutionaire, maar socia gematigde socialistische opvattingen. altijd uh, dikwijls op het, op het evangelie, op het evangelie uh, uh, gebaseerd. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat de anarchistische beweging. Uh, meer aansluit bij de niet-orthodoxe... niet-geïnstitutionaliseerde vormen van christendom... dan bij de orthodox-kerkelijke-geïnstitutionaliseerde vormen. En dat uh, in de laatste vooral de veiligheid... Ik, ik zou het eigenlijk liever willen omdraaien. Ik zou willen vragen of deze, deze uh, niet-kerkelijke... niet-geïnstitutionaliseerde uh, christelijke uh, uh, over, overtuigingen... Uh, zich niet meer en meer aansluiten... bij de anarchistische, bij de anarchistische <laughs> ideeën. <Ja. laughs> en... Uh, dat men tot de ontdekking komt... dat uh, wat werkelijk, uh, werkelijke christelijke, christelijke ideeën zijn... die men dan ook zou willen realiseren in, in, in de maatschappij... dat die eigenlijk anarchistisch zijn. En dat de, de grondslagen van het anarchisme... De, de, de, de, het afwijzen van, van, van dwang... Het, het, het afwijzen van, van macht... Voor zover, dat, voor, voor zover dat mogelijk is... het steeds, uh, het steeds uh, accent leggen... op de vrije persoonlijkheid en op de vrijheid... Uh, dat deze ideeën dan daar eigenlijk mee, mee samenhangen. En er is misschien in dit verband maar misschien het volgende zeggen... men vraagt dikwijls, ja, zo'n anarchistische staat... hoe is dat, Een anarchistische maatschappij zonder staat, hoe is dat nou mogelijk? En, en wat is dat nou eigenlijk, dat anarchistische ideaal? En kun je dat niet eens niet, niet, niet, niet dus duidelijker zeggen hoe men zich dat nou eigenlijk moet voorstellen? Kees, ik geloof dat men de anarchisten en het anarchisme het meeste recht doet... Door het anarchisme niet te beschouwen als een soort van uh, uh, ver afgelegen utopistisch ideaal. Dat misschien helemaal nooit te verwerkelijken is. Maar meer als een beginsel van leven, als een, be als een maatschappelijk beginsel in de strijd voor een heel andere, andere maatschappij. in deze aflevering van Brot en Spelen. Dit keer muziek van de componist uh, Alexander Tansman... gespeeld door Ernesto Bitetti, gitaar. Een voor de hand liggende vraag aan Arthur Lenin. Meneer Lenin, hoe taxeert u eigenlijk... gezien de, de huidige politieke ontwikkelingen in Europa en in de wereld... de kansen van het anarchisme voor de toekomst? Uh, nu, die, die, die kansen van het anarchisme, die taxeer ik... Uh, uh... Uh, in zekere zin uh, uh, niet zo groot, evenmin als andere kansen van, van, van redelijke opvattingen. Evenmin als ik nog enige kansen zie voor het christendom, evenmin als ik kansen zie voor het so socialisme. Dus in zoverre maakt het anarchisme geen, uh, geen, geen uitzondering. Uh, maar aan de andere kant moet ik zeggen uh, dat wanneer men nu spreekt over, over de kansen van verdere ontwikkeling, uh, men er toch niet uit moet gaan, uitsluitend uit moet gaan. Uh, van, van een tegenwoordige, van een tegenwoordige om, omstandigheden. omstandigheden. Ik heb kort geleden in Reden over, over, over de utopie gesproken... en heb gezegd dat uh, een, een, een utopie... deslotte een, een zeer grote, constructieve uh, betekenis kan hebben... over hoe men de zaken ziet en hoe men de zaken zou, wil, zou, zou willen veranderen. En dat men ook nooit weet hoe de geschiedenis verloopt... Uh, er is geen onvermijdelijkheid uh, in, in, in, in, in de geschiedenis. Onvermijdelijkheid betekent eigenlijk uh, dat, men, uh, uh, dat men van mening is... of dat men niets doet om die onvermijdelijkheid te verhinderen. Uh, ik geloof, als ik het wel heb, ik ben geen theoloog... dan kan dat enigszins met predestinatie kan vergelijken. Maar zo, zo, zo gaat dat natuurlijk niet. En ieder ogenblik ziet u ook dat de meest onverwachte... libertaire, vrijheidlievende uitbarstingen... die niemand heeft verwacht. Ik bedoel, wanneer u in Spanje in 35, 36 had geleefd... dan zou u het volkomen ondenkbaar hebben gehouden... dat over enkele maanden, over hele gebieden van Spanje... de hele arbeidersklasse uh, het hele economische leven... in zo nemen wanneer in 1968 in Spanje, in, in Frankrijk, zou het ondenkbaar geweest zijn... Uh, zou je niet de mogelijkheid hebben gedacht dat het mogelijk zou zijn... dat plotseling maandenlang de studenten een heel, heel, heel gebied van, van een, een zeker kwartier in, in, in Parijs in bezit namen... en daarna miljoenen arbeiders plotseling in, in, in, staking, in staking gingen. Uh, niemand heeft verwacht dat na de ineenstorting van Portugal... na 50 jaar dictatuur plotseling overal vrijheidlievende uh, organen ontstaan... Stonden, dat de boeren het land in bezit namen, dat in de fabrieken en in de bedrijven uh, raden, raden ontstonden. Uh, ik wil maar zeggen dat men dus uh, uh, nooit voorzien kan onder welke omstandigheden dergelijke ideeën toch uh, de mogelijkheid vinden om gerealiseerd te worden. En de mate van realisering hangt natuurlijk mede af in hoeverre deze ideeën uh, verbreiding vinden en uh, door vele mensen worden aangehangen. Dan gaan we tenslotte nog even terug naar waar we deze uitzending begonnen zijn. Naar de populier in Amsterdam. Na vorige week zondagmiddag. Kan een anarchist stemmen op de Partij van de Arbeid? <tie> <tie> <tie> <tie> uh, uh, mag? <tie> nee, kan. <tie> Ja, voor mij, voor mij mag alles eh, eh, het, zou, het zou zeer tegen de vrijheid zijn om, om een anarchist uh, te zeggen dat hij niet mag stemmen. Maar het is wel zo dat met de anarchistische ideologie, met de anarchistische theorie, dus als iemand zegt dat hij eigenlijk anarchist is, het moeilijk in overeenstemming te brengen is om, om op een politieke partij te stemmen. Je stemt op een partij, om die partij dat die moet invloed krijgen in de, in de, in de regering, in, in het hele staatsbestel. En dat je door middel van de staat dan bepaalde uh, ontwikkelingen wil bevorderen. Maar nu gaat het anarchistische standpunt, is nu dit: dat dat nu één keer, uh, één keer niet mogelijk is door middel, door middel van de staat. En hoe meer je gelooft dat deze staat dat kan doen, des te, des te meer raak je in het, raak je in het slop. U hoorde Arthur Lening in een bijdrage van de icon eerder uitgezonden in 1976. Theo Witvliet was in gesprek met hem. Arthur Lening werd geboren in 1899. Hij overleed op 1 januari 2000. 100 jaar was hij toen. Op zijn 79ste was hij te gast in een aflevering van Het Zout in de Pap van de Vara. We vallen er een beetje middenin, alsof een gedeelte niet bewaard is gebleven. Er was een bepaald onderwerp in ieder geval... tot op dat moment nog niet aan de orde gekomen. Jeane Munster en Willem G. van Manen waren in 1980 in gesprek met hem. Waar je nog helemaal niet over gesproken hebt is dus over uw literaire vrienden. Ja. Over Marsman, uh, waar u eigenlijk uh, toch uh, een, een jeugdbinding jeugd mee hebt. Al, ja. U hebt het genoemd de vriend van uw jeugd, ja. hè? Is, is het omdat u jong was... dat, dat u zijn vriend was? Uh, um, nee. Hij, uh, de, de, ik ben blij dat hij die vraag eigenlijk stelt. Die soms wel tot een misverstand heeft uh, gewekt. Alsof ik uitsluitend schreef... over Marsman... Uh, toen hij... Uh, uh, een vriend was. Ja, in, in mijn jeugd. Ja. Maar zo is het eigenlijk niet. Ik, uh, Marsman was een, een vriend van mijn jeugd... maar hij is later ook nog een, ook nog een vriend. Ook nog een vriend gebleven. Hoewel... De hoofdzaak van die herinneringen die ik aan Marsman geschreven heb... en die ik onder deze, naam heb, deze titel heb gepubliceerd... <coughs> voornamelijk ging over uh, de, onze jeugdvriendschap... en vooral ook over zijn eerste uh, dichterlijke ontboezemingen... die ik van dag tot dag bij wijze uh, heb, heb meegemaakt... U zat samen op school, hè? Wij zaten al samen op de Hernhutterschool. Mijn jeugd heb ik doorgebracht bij de, bij de, bij de Hernhutters in, in Zeist. En ik uh, van wonen in Zeist. We waren toen als jongens reeds op de, uh, op de lagere school van de, van de Hernhutters. Ik heb ook later een, een foto gevonden... waar wij als vijf, zesjarigen samen opstaan. Maar onze vriendschap die begon eigenlijk pas toen wij dagelijks... van Zeist naar Utrecht reisden met de tram... En daarop de, de de, met de tram, ja. ja ik, heb, tram. ik heb ook nog de, de, de, de, de, de paardentram meegemaakt. En daarna werd hij af door, door een soort van stoomtram. En later door een, uh, ja, ik ben technisch niet zo goed onderlegd... maar met nog een ander soort tram totdat er een elektrische tram kwam. En nu zijn het bussen. En uh, Wij gingen dus iedere dag van zijsta naartoe. Uh, dat was altijd nogal, nog, nogal amusant. We hadden dikwijls moeilijkheden met de conducteurs, omdat we altijd dat, alle mogelijke onheil in die trams aanstichten. Wij voetbalden ook samen, maar tegelijkertijd waren wij zeer geïnteresseerd in de, in de literatuur. Dichtte hij toen ook al? Ja, hij dichtte toen ook al. Ik heb ook, ook gedichten uit die tijd, 16, 17 jaar. Die heb ik nooit willen publiceren, omdat ik geloof dat ik hem daar eigenlijk geen dienst mee bewijs. En, maar zijn eigenlijk werkelijke belangrijke gedichten, die, die zijn eigenlijk pas van 1900 en 1900 en en, en, en, en, en 19. um, wij euh, euh, hebben dus die, die, die HWS uh, afgelopen. Ik heb altijd gezegd: we hebben daar eigenlijk niet veel, uh, eigenlijk niet veel uh, niet nee, geleerd. Buiten niet interesseerden we ons natuurlijk niet voor, voor wiskunde en dergelijke vakken. En uh, wij hielden ons eigenlijk uitsluitend al met, met literatuur bezig. En wat mijzelf betreft, mijn grote heroen waren toen... Harriet Roland Holst en Herman Gorter. En ik was zeer verbaasd toen ik in 1917 moet dat geweest zijn... ontdekte dat deze door mij zo bewonderde dichters... dat die heel gevaarlijke revolutionair waren... waar ik in mijn familie nooit van, van, van, van, van had gehoord. En van dat ogenblik heb ik mij eigenlijk voor het socialisme geïnteresseerd. En de eerste brochure, socialistische brochure, die ik gelezen heb, was een brochure van, uh, van Gort over de Russische, over de Russische uh, re -re Revolutie. Mm. Nou, ik ben toen, ik heb eerst in Rotterdam gestudeerd, ik ben toen naar Berlijn gegaan. Ik heb aan de, de Humboldt-universiteit, de friedrich Willems universiteit, gestudeerd. Uh, vooral geschiedenis en nog, nog, nog e e e economie. En in die tijd uh, was er dus, begon de inflatie in Duitsland en was het dus erg goedkoop. En vroeg Masman mij of ik zijn gedichten niet in, Mas in Berlijn wilde drukken. Want er was geen uitgever in Nederland die deze verzen wilde drukken. Maar tenslotte vond hij een uitgever in Zeist, de uitgever Ploegsman. Die zei: nou, Ik wil dat wel uitgeven. Maar jij zegt: Je ja, moet dat dan zelf betalen. En dus kreeg ik de gedichten van Masman uh, toegestuurd en uh, begon deze zelf te drukken, want de drukker tegen mij zei... ach, de, die, die gedichten, dat zijn allemaal zulke kleine gedichten. En zo. Het is beter dat je dat zelf maar gaat zetten... in plaats dat we daar een Duitse zetter aan zetten. En ik heb dat dus met de hand gezet en ook met de handpers afgedrukt. Het resultaat is dan ook geen uh, prachtige uitgave... Uh, van een van standpunt. Hoewel nu deze, deze, uh, uh, de, dit boekje een uh, ongelofelijke prijs... Uh, bij de tweedehands boekhandel... Uh, ja. bij de, in de, in uh, en daarna heb ik ook nog de versen van Slauwenhoff uh, gedrukt... die toen ook uh, in dezelfde omstandigheden was. Ook toe, hij kon toen nog tijd geen uitgever voor zijn, uh, voor zijn werk... Uh, voor zijn werk uh, uh, voor zijn werk uh, vinden. Hoe kan u dat, dat zetten? Uh, nu, de, ja, dat hebben ze mij geleerd, dat was heel eenvoudig. De, de versen van Slauwerhoofd, die, die iets omvangrijker waren dan die van Matsman... die zijn mechanisch gezet. Maar de versen van Matsman uh, hebben ze mij gewoon geleerd hoe je hoe, hoe, hoe dat, hoe dat deed met dan. Uh... Hm. Erik Viesman was toen dat tijd ook nog in, in, in, in Berlijn toevallig... En die wou daarbij dan een paar, paar litos maken, wat hij dan ook gedaan heeft, maar die waren toch niet goed afgedrukt. En ik heb nog wel de litos wel, maar ze zijn nooit in het, in het, in het boekje verschenen. Nou mm. ja, en later ben ik met Maxman natuurlijk wel verder erg bevriend gebleven. Maar we hebben dan toch een conflict eigenlijk gekregen op grond van ideologische, politieke overwegingen. Hij uh, leefde toen, hij, was, hij studeerde toen in, in, in Leiden, maar woonde in, in Utrecht. En was zeer bevriend met het milieu, met het katholieke milieu, van de, van de, van de Engelman en, en Kuitenberouwer, en kortom van de gemeenschap. En mede door Erik Viefman kreeg hij ook wat zeer een beetje fascistische neigingen, katholieke, fascistische neigingen. En dat heeft geleid tot een openlijke polemiek tussen ons beiden, onder de naam van These en Antitezen. En uh, tenslotte, mijn groot artikel over de filosofie van de menselijke waardigheid. En ik heb dat ook in dat boekje heb ik dat ook afgedrukt. Het is ook altijd weer herdrukt, omdat het een demonstratie eigenlijk is van de in zekere zin van onze verkoeling, van onze breuk. Het fascisme, dat heeft natuurlijk heel veel kunstenaars aangetrokken in dat de tijd. Heeft, he? Ja, dat heeft heel veel kunstenaars aangetrokken. Dat kan ik ook wel begrijpen. Omdat er natuurlijk in die in de democratie uh, eigenlijk nog niet zoveel elan was. En eigenlijk zoveel, niet zoveel wat kunstenaars eigenlijk kan, kan, kan aantrekken. En uh, dat uh, elan, dat elan vital, uh, dat, dat, dat vitalisme... Uh, uh, uh, uh, uh, dat, dat, dat je eigenlijk het beste van fascisten zou kunnen, zou, zou kunnen formuleren... met een woord van de, van, de, van de generaal Boulanger... die eens een keer een poets heeft gemaakt onder de derde republiek... waarvan gezegd is... Uh, de, deze boulangisten in de zaal ce keer vuil, maar in veulent avec een raar acharnement. Uh, ze weten niet wat ze willen, maar ze willen het met een, met een, geweldige, met een geweldige energie. En dit, dit, dit wat vage uh, Elan, dat trok dan uh, deze, deze, deze, deze mensen wel aan. Want iemand als Maxman had eigenlijk weinig belangstelling voor de politieke en de economische grondslagen die aan zo'n fascisme ten, ten, uh, ten grondslag uh, lagen. Hij is ook enigszins door, door Spengler misschien beïnvloed, hoewel Spengler eigenlijk helemaal geen fascist was, maar een Duitse conservatief die uh, uh, toen één keer Hitler aan de macht was, uh, eigenlijk waarschijnlijk zeer betreurd hebben wat ze gedaan hebben, namelijk meegewerkt hebben om Hitler aan de macht te komen omdat deze proletarische massabeweging, dat was nu juist niet wat deze uh, Duitse pruisische conservatieven hadden gewild. En eh, Marsman is geloof ik, speciaal door wat er toen in Duitsland gebeurd is... en ook speciaal door de jodenvervolging, is hij geloof ik ook tot, tot verstandige ge, gedachten gekomen. Hij heeft er ook een paar uh, zeer emotionele gedichten aangewijd in zijn laatste tijd... Uh, en tijdens het uitbreken van de wereld, of reeds daarvoor in, was er geen sprake meer van dat hij fascistische sympathieën zou hebben. Hij leefde toen in Frankrijk. En hij kwam toen in een soort van paniek, wilde hij weg. Hij wilde naar via Engeland wilde hij naar Portugal. En hij is toen. Uh, hij ontmoette Wissing, die ook toen de tijd uh, in, in Frankrijk uit Nederland gevlucht was. Ze hebben elkaar nog in Bordeaux ontmoet. Uh, bij het consulaat om een visum te krijgen voor, uh, voor Engeland. En uh, het toeval heeft gewild, of het ongeluk heeft gewild, hoe je het wilt noemen... dat de een is met de ene boot gegaan en de ander is met de andere boot gegaan. En de boot van Maxman die is uh, op weg getorpedeerd en hij is in de golven, in de golven is hij omgekomen. En de enige passagier die gered is, dat was zijn, dat was zijn vrouw die dan bij mij later in, in, in Londen kwam. En het is heel eigenaardig dat Maxman ongeveer zes man toe vindt in zijn gedichten... Het, een, een, een, een gedicht over de, over de dood, de volg, uh, zoals hij dat eigenlijk ja. later heeft beschreven. En de, en de, de, de, de, de parapsychologen hebben daar diepzinnige beschouwingen aan gewijd. Ik, ik, ik, ik hou maar te buiten, ik zeg nou ja, alles is mogelijk. Maar uh, in ieder geval uh, is, is, uh, is, uh, is, is, is, is dat zo. U bent hem wel trouw gebleven, want in 1959 hebt u nog eens over hem geschreven... in uw bundelde Draad van Ariadne. Ja. U bent hem dus wel trouw gebleven als, als, als vriend en als dichter. Ja, wel, en ik heb ook nog een speciaal, uh, nog een speciaal uh, boekje geschreven... over Ma Marxman en het Duitse expressionisme, Het expressionisme in ieder geval. Omdat wij waren voor de eerste keer in, in, in Duitsland in 1921... In, in en uh, hebben we toen eigenlijk voor de eerste keer de moderne, moderne kunst gezien... Uh, we hadden hier natuurlijk wel, we hadden Van Gogh gezien, we hadden Van der Lek hadden we gezien, maar, maar de, de, de, de, de, grote, de grote figuren van, van, van de moderne kunst, de cubisten, uh, de Picasso, de, de Duitse expressionisten, uh, die, die kenden we toch niet, en die waren toen dat tijd in Duitsland te bezichtigen in het zogenaamde Kroonprinsenpaleis. dat was het paleis van de Kroonprins, dat tijdelijk tot modern museum was ingericht, en daar kon je dus de hele van de, uh, Frans Mark en Mak en, en, en, en, en Hekkel en, uh, enzovoort... enzovoort uh, die wij daar gezien hebben en bewonderd hebben. En u bewonderde die, dat ook meteen? Dat sprak het u, u meteen aan? Dat sprak me onmiddellijk aan, ja. Ik, heb daar, ik kan daar geen verklaring voor vinden. Ik heb een, een zeker intuïtief gevoel daarvoor. Ik, ik, kan, ik vind dit mooi en ik vind dat niet mooi. Dit trekt mij persoonlijk aan. En Ik, ben, uh, uh, uh, en ik geloof dat de moderne kunst... Uh, dat hij een zeer grote invloed op mij heeft gehad. Ook om uh, eigenlijk de, de, de, de, de, de banden, als ik het zo mag uitdrukken... Uh, met mijn milieu te verbreken waarin ik was, uh, was opgevoed. En dat mijn hele belangstelling voor de literatuur... en voor de, voor de, voor de wedende kunst bijgedragen heeft... Uh, tot mijn interesse voor de, mijn politieke opvattingen die overigens voor mij nooit eigenlijk tegenstelling geweest. En de mensen hebben zich dikwijls uh, daarover verbaasd... vroeger al mensen als mijn vriend uh, Men Menor Tabraak en Binnendijk en ook Marsman... Uh, dat, ik mij, uh, zeer, dat ik zeer actief was in de, in de syndicalistische beweging... en tegelijkertijd uh, grote bewondering had voor zulke elitaire dichters... als Stefan George, als, als, als Eliot, als uh, Joyce enzovoort. Shelley neem uh, ik aan. Wat zegt u? Shelley. En Shelley natuurlijk, een van mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn helden... Maar voor mij is dat allemaal nooit enige tegenstelling geweest. Ik, ik, ik, ik kan er geen verklaring voor vinden waarom dat zo is. Ik vind het allemaal uh, zeer, uh, zeer vanzelfsprekend. Uh, en dat is eigenlijk tot nu toe zo gebleven: dat mijn belangstelling voor de literatuur, ook voor de cultuur. Ik heb, u weet, toen al tijd een, een blad uitgegeven, i 10 in de, de 20e jaren. Heel hard gegeven, nu, hè? U, dat is nu helemaal nieuw, nieuw herdrukt. En, uh, dat was eigenlijk een, een poging om, om die ideeën die ik had... om die eigenlijk te realiseren. Dat we zeggen dat ik alle vooruitstrevende... vooruitstrevende richtingen in, in de kunst, in de architectuur, in de beeldende kunst... ook in de, in de toegepaste kunsten en ook in de, in de politiek... dat ik die eigenlijk allemaal wilde, wilde verenigen. Deze ideeën van, van, van deze kunsten te verenigen... Da, dat was eigenlijk ook het idee van, van, van altijd al van Kandinsky geweest. En toen ik bij Kandinsky was uh, in, in, in, 19, in 1926... ik was daar gekomen doordat ik in 1925... had ik Mondriaan in Parijs leren kennen. Ik heb altijd een grote bewondering gehad voor zijn en voor zijn, voor zijn persoon. Hij was de, hij was de, de, de, de bescheidenheid zelf. Hij, hij uh, werkte maanden en maanden aan een schilderij, kon dat bijna niet verkopen, wilde het ook liever niet verkopen aan mensen die daar niet voor geïnteresseerd waren. Die musea interesseerde zich daar nog, nog niet voor. Maar hij wist toch eigenlijk wel uh, wat, hij, wat hij representeerde. En op een goede dag zei hij bijvoorbeeld tegen mij... God, ik heb net gelezen uh, in, in, in, uh, in een Amerikaans blad... Uh, daar stond dat Nederland heeft drie grote uh, schilders. Uh, Rembrandt van sint van Gogh en Mondriaan en waarop hij een beetje ontwapend liet volgen... ach, zegt hij, als je het goed bekijkt, is het zo gek nog niet. <lacht> Ik wil een bewijs, ten eerste van zijn bescheidenheid... van zijn ontwapende bescheidenheid... en tegelijkertijd dat hij zich zeer bewust was... welke rol hij eigenlijk speelde in de ontwikkeling van de moderne kunst. En dat is dan nu ook wel gebleken. Ik bedoel, schilderijen die hij toen dat tijd niet voor een paar honderd gulden kon verkopen... die zijn nu, die zijn nu uh, miljoenen waard. Met alle musea moeten een, uh, moeten Mondrian, een mond in hebben. Ja. Maar goed, ik kwam bij Mondriaan, ik was toen 25, en zei zeg, als ik in Holland terug ben, dan wil ik een tijdschrift oprichten. Zulke ideeën heb je als je zo jong bent. En ja, toen zegt Mondrian goed, als je naar Holland gaat, dan werk ik wel mee. Maar dan moet je ook naar mijn vriend Oud gaan, de architect. Ik kwam bij Oud met een introductie van Mondriaan... en uh, zei dat ik dat van plan was. Nou, zegt Oud, hij vond dat wel een goed idee... want hij was toen een van de meest vooraanstaande moderne architecten... maar die hadden geen eigen orgaan... en vond het wel leuk als ik dat voor elkaar zou krijgen. Waarom heette het i 10 dat, dat, dat, dat, dat zou ik u vertellen. Het heette I-10, omdat Oud zei tegen mij... je moet nu ook naar het bouwhaus gaan... en de mensen van het bouwhaus vragen om mee te werken. En toen tijd was er al een, een, een... het eerste nummer had ik al zo'n beetje voor elkaar... En, maar nog altijd geen naam. Uh, ik had enige moeilijkheden met Oud... die vroeg of ik de politiek eigenlijk niet uit het blad kon laten... waarop ik hem schreef, ja, i wat het dan later I10 zou worden... zonder mij, dat zou de Hamlet zijn, zonder de prins van Denemarken. Ik ga toch niet een blad uitgeven... waar, waar ik zelf niet eigenlijk ook mijn opvattingen in kan... Ja, want hij vreesde dat hij moeilijkheden met de politiek zou zo krijgen. Hij had al zoveel moeilijkheden met zijn architectuur... dat hij wilde ook nog moe, moe, geen moeilijkheden hebben... met uh, opvattingen die niet te zijn waren. Goed, fijn, ik, ik kon daar niet op ingaan en hij heeft zich daar ook bij neergelegd. En toen ik bij het bal was kwam, bij mijn Holy Nagi, bij Holy Notch, dat was een Hongaar die een van de professoren was. Hij was de, de hoofd van de, van de werkstad voor industriële kunst. Ook zelf een, een, een, een schilder... En en die was bereid om de redactie van Film en Kunst te nemen. En die vertelde ik dat hele verhaal. En toen zei ik tegen hem: Ja, luister eens. Voordat al die mensen die wij nu in die tien hebben uh, verzameld. Niet? Dat, dat, dat, was, dat was een hele reeks van de moderne kunstenaars, de, grote, de meeste, mede, bijna alle medewerkers van de vroegere stijl. Uh, Arp, en Schwitters, Gabo, uh, Gazomodeur, ja. Kandinsky. En uh, uh, de Nederlandse architecten, de, Oud, uh, Van Eester, Rietveld... Uh, toen zei ik. Als deze mensen het allemaal met elkaar eens zijn. dan zijn we niet wat, wat oud een beetje vrees. dan de derde internationale. toen maar aan de tiende internationale. Toen zei. Uh, uh, toen zei Moholi. nou ik heb het gevonden. we noemen het I-10. Kijk zo'n naam dat lag in de lucht. Niet, er waren al andere dingen geweest. Er was een, een Duitse schilder. die later op een film. een Richter had een tijdschrift. dat heette G. En kort geleden heb, heb ik ontdekt. dat er in, in Rusland. in 1915 een groep was. van uh, vooruitstrevende kunst. Van de Russische avant-garde in 1915. die een tentoonstelling hadden van een groep van Malevich, de grote vertegenwoordiger van de, van de abstracte kunst in Rusland. en van het zogenaamde suprematisme, waar hij voor de eerste keer zijn suprematistische schilderijen tentoonstelde. Deze groep die heette 010. En ik heb nu net ook, toen ik in, kort geleden in Jurok was... Bij een, bij een kunsthandelaar, heb ik... Uh, uh, daar was een tentoonstelling van een volgeling van Malijwitsch... heb ik de, deze catalogus gekregen. En daar zag je dat, 010. En toen wist u dat niet? Uh, dat uh, nee, ik heb dat, ik heb dat pas geweten laten door, door, door, door, deze, door deze... en misschien dat Maholi dat onbewust geweten heeft. Zoiets, is. Uh, daardoor is deze naam uh, in, in, in de wandeling gekomen. En, en de tweede jaargang. En daar stond de prijs op. Die was zoals 1, 1 gulden, gulden en 10 kostte dat tijdschrift toen... En een, een, een linksblad uh, van, de, van, de, van de Labour Party, die, die besprak uh, de, dat, dat nummer. Ik was toen bevriend met Venner Brakwe. Dat was de, de vertegenwoordiger van de partij in het House of Commons. We waren gezamenlijk ook op, op pacifistisch, antimilitarische congressen geweest. En die had dat bespreken. En die zei, ja, dit is een, een eigenaardig blad. Dit is het eerste blad waar de prijs van het blad boven als titel van het blad staat. Hm. Die dachten dat dat, dat ook nog één golde tien zou zijn. Hoe lang heeft het bestaan? Dat heeft maar twee jaar bestaan. 2,5 jaar, 3 jaar, maar 22, maar 22, maar 22 nummers. <tiek> maar een paar jaar geleden, of een paar jaar geleden, het was in, in 67 geloof ik, uh, uh, is er een grote tentoonstelling het Stedelijk Museum geweest die een buitengewoon succes heeft gehad. Omdat de mensen plotseling uh, eigenlijk uh, uh, aan deze tentoonstelling veel beter dan je het eigenlijk aan een tijdschrift kunt zien. Uh, want uh, alles wat in de tijd stond, was, daar gerepresenteerd. Uh, uh, de, de schilderijen, de, de, de politieke gebeurtenissen, Sakker van uh, uh, films werden gegeven die in die tien werden uh, besproken, de beroemde oersonaten van Schwitters, de zwitterste dadaist, die ik in die tien had afgedrukt. Dat heeft me overigens nog enig van weinig abonnees gekost. Want dat vonden ze al, al, al te gek. Want deze tentoonstelling gaf een dergelijk beeld eigenlijk van de tijd. En ook het begrip dat er eigenlijk niets was veranderd. En daardoor heeft het op de mensen een zeer grote, zeer grote in, in, in, in, in de indruk gemaakt. Ik heb Een paar weken geleden heb ik op een filologencongres in Groningen gesproken over I10. En de professor in de, in, de, in de kunst, professor Van Os, toen ik klaar was... toen zei hij, ik wil nog even een, een persoonlijk woord tot u zeggen. Ik heb toen als jong student, was ik op deze tentoonstellingen van het Stedelijk Museum... En die heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. Ik heb toen dat boekje gezien van I-10. Dat was een verkochte uitgave eigenlijk op een kleiner formaat en ook niet geheel. Dat heb ik toen daar gekocht en ik heb het toen van A tot Z onmiddellijk achtergebleven. En uh, dat heeft uh, voor mijn hele verdere ontwikkeling is dat van een, grote, van een grotere betekenis geweest. Afijn, dat vind je dan toch wel leuk. Dat, uh, dat, dat je er toch iets gedaan hebt weet je het, wat dan blijkbaar toch niet helemaal, helemaal over, over, uh, overbodig geweest is. Maxman heeft ook nog aan I-10 meegewerkt. Hij heeft een artikel over garten geschreven waar ik het niet mee eens was. En daar heb ik een artikel tegen geschreven. Later schreef Maxma en bij ja, Als je het niet had willen drukken had je dat beter kunnen zeggen. Eigenlijk is... Uh... Uh, de, de, de, de, dat uh, de, ik en, en dat die tien, dat is toch eigenlijk een, een monsterverbond. Uh, Slauwerhof heeft ook nog eens iets bijgedaan. Maar dat gaat zo met tijdschriften, dat zijn de, de persoonlijke vriendschappen enzovoort... Uh, wordt dat natuurlijk ook enigszins geconditioneerd. Bijvoorbeeld, ik zei u even, dat vrijwel alle, alle medewerkers van de stijl hebben daaraan meegewerkt... Uh, uh, vrijwel allemaal, met uitzondering natuurlijk van Van Doesburg... die er ook zeer ontstemd over was. Dat zijn vroegere medewerkers die voor het belangrijkste, de belangrijkste medewerkers... al lang met hem gebroeierd waren. Mensen als Van Tongelo, als Usara, als Van der Lek... Uh, werkte al sinds 19, 19 of 1921 met de stijl niet mee. Mondrian al sinds 1924 niet. Maar waarom niet? Nou, zij waren het om, om bepaalde redenen niet eens geweest met Van Doesburg. Van Doesburg was een zeer autocratische figuur. Het was eigenlijk... Nou... Alleen altijd zijn tijdschrift. Hij was een geweldige propagist. Hij was een, een, een, heeft een geweldige rol gespeeld in de, in de avant-garde. Maar uh, hij kon moeilijk met andere mensen samenwerken. En andere mensen die nog wel ver, verder met hem samengewerkt hebben. Uh, iemand als, als, als Cesar Domena, de, de zoon van, van, van door, door Nieuwenhuis of van Eesten, die hebben ook allemaal met Itien samengewerkt. Dus hij was toen de tijd. De, de, de, de stijl die, die, die functioneerde vrijwel helemaal niet meer. Erg woedend dat ik, een vrij on, onbekende bent. figuur... dat ja. ik uh, uh, met al deze mensen... een hele nieuwe... Uh, nieuwe uh, nieuw, nieuw, nieuw, een hele nieuw tijds, met, een ander, met een ander karakter. Want wat was mijn bedoeling van dat tijdsrust Ten eerste dat idee dat Kandinsky. Toen ik bij Kandinsky kwam, toen zei Kandinsky tegen mij. Ja, dat is eigenlijk altijd mijn idee geweest om alle kunsten met elkaar met elkaar te verbinden. En enigszins ook, ook met de maatschappij. Ik schrijf voor u voor het eerste nummer een artikel ont. Uh, en dat, dat, dat, heeft, dat heeft hij ook gedaan. En de, de I-10 was dus eigenlijk een poging om. Het, deze progressieve stromingen, deze ze stromingen, die natuurlijk geconditioneerd waren door deze medewerkers die ik een keer had uitgezocht: Mondrian en Oud en het, het Bouwhaus, dus allemaal eigen, eigen de abstracte kunst, maar ook verbindingen met de toegepaste kunst. Daar zijn voor het eerst in, in, in, in tien artikelen verschenen over de verhouding van, van, van, van, van, van schilderkunst en fotografie over de film. Toen die tien verscheen, dat was het jaar van wat men toen noemde... de sprekende film van de, van, van, van, van de geluidsfilm. Dat komt allemaal in die tien komt dat, komt dat aan de orde. En mijn bedoeling was dus, zonder nu, nu van, van de voorbaat vast te stellen... wat een nieuwe cultuur behoorde of zou kunnen zijn... deze mensen... Uh, die werkelijk iets te zeggen hadden en die met hun hele inzet dat deden... zowel op politiek, op maatschappelijk en op uh, kunstgebied. En dan maar te zien wat daar, wat daar uh, van, uh, van kwam. En ik ben ook overtuigd dat dat een zekere invloed heeft gehad... en dat ze zeker bepaalde opvattingen deze kunstenaars... ook door hun werk uh, hebben, hebben, hebben, hebben geschapen. Hebt u zich wel eens heel erg vergist? Wat dat u? Hebt u zich wel eens heel erg vergist? Uh, ik geloof het. Het, is, het, lijkt een beetje, het lijkt een beetje arrogant. Maar uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk niet het geval geweest uh, met die tien. En uh, de mensen die dat nu objectief zien, kunsthistorisch enzovoort... die staan er eigenlijk ook versteld om. Ik ben er ook versteld over. Zoals ik zeg, dat, uh, ik moet dat gedaan hebben door een zekere in, intuïtie. intuïtie. Er zijn bijvoorbeeld twee Duitsers, behalve dan de kunstenaars, Schwitters enzovoort. Zijn er eigenlijk maar twee Duitsers die hebben meegewerkt? Dat is Ernst Bloch en dat zijn, en dat zijn Walter Benjamin. Die nu alle twee wereldberoemd waren. Ik heb Ernst Bloch, toevallig ben ik hem tegengekomen in 1926 in een klein hotelletje aan de, aan de Riviera. We hebben samen schaak gespeeld enzovoort. En die heb ik ook al verteld dat ik als ik een Holland terug was, wel een tijdschrift oprichten. En toen zei hij, nou, dan werk ik mee, maar dan moet je ook mijn vriend Walter Benjamin vragen. En zo hebben deze twee Duitsers, die nou, ja, fijn, op hun gebied net zo beroemd zijn als Kandinsky, als, als Mondren en, enzovoort, euh, zijn vrijwel de enige medewerkers van, van, van, van, van, van, van, van, van Etienne euh, geweest. En uh, zoals gezegd, ja, ik had natuurlijk ook andere mensen die ik tegen ben gekomen kunnen vragen. Maar dat heb ik niet gedaan, maar deze wel. In zoverre heb ik mij niet vergist. En ik geloof dat ik mij ook op de, in de politiek weinig vergist heb. U bent eigenlijk ont... een historicus die zelf historie maakte. Ja, zo, zo is het. Dat heb ik voor, voor in mijn reden uh, tegenover Hatta gezegd. Uh, dat hij uh, niet alleen uh, zich geïnteresseerd voor de historie, maar ook uh, de historie wil maken. En ik heb gezegd: ik, ik interesseer me niet alleen voor de historie zoals die geweest is, maar ook uh, zoals de historie gemaakt is. En ik heb mij altijd uh, zeer nauw verbonden gevoeld met wat er eigenlijk historisch gebeurde. Uh, ik heb altijd het gevoel gehad van. Présence de l'histoire, sinds ik uh, eigenlijk van het begin van de twintig jaren... en in mijn honoris causa reden heb ik gezegd, en, uh, ik heb toen ook gezegd... ja, ik zou dat uh, uh, niet zeggen, het klinkt ook een beetje, ik heb dat woord niet gebruikt... maar ik kan het nu een beetje arrogant, dat ik dat ik me bijna nooit heb, nooit heb vergist. Maar ik zou als ik mij niet heb vergist, dan is dat te danken... aan dat ik geloof dat ik een politieke theorie heb... Uh, die uh, mij in staat heeft gesteld om de gebeurtenissen eigenlijk uh, te, juist te zien en, en te begrijpen. En dat is natuurlijk mijn anarchistische theorie... van de theorie over de, over, over de, over, over de staat, uh, waar eigenlijk al het andere, al het andere uit, uh, uit, uh, uit, uit volgt. More questions? Ja, yeah. <laughs> Ja, en die duizend vragen die zijn dan weer niet bewaard gebleven. Want hier eindigde deze opname uit 1980 van het Zout in de Pap... een bijdrage van de VARA. Jeanne Munster en Willem G. van Maanen hoorden u in gesprek met Arthur Lening. De anarchist, publicist en vertaler werd geboren in oktober 1899. Hij overleed precies tien jaar geleden op 1 januari 2000. U luistert naar Nachtvluchten van Max op Radio 1. Het adres om te mailen. Naar naar ons, dat is nachtvluchten-apenstaartje-omroep-max.nl. U kunt ook schrijven, dat is naar Max, ter attentie van... ...nachtvluchten, postbus 518, 1200, Alfa Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets nalezen of opnieuw beluisteren? Dat kan via de site. Een heel gemakkelijk adres is dat tegenwoordig, nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u trouwens ook een bericht achterlaten in het gastenboek... wanneer u uw pennevruchten zou willen delen met andere luisteraars. Dus dan gaat u gewoon even naar nachtvluchten.fm en dan bent u meteen op onze site. Um, januari, dat is het nu. Dus dat leek mij een mooi moment om een paar zaterdagen lang eens even een spreuk voor te lezen uit een tijdloze kalender met 366 tips. En deze kalender is getiteld: lichter leven voor een lichter hoofd en lichter lijf. Minder ballast, meer balans. Elke dag wezenlijke inspiratie om van binnen en van buiten lichter te worden. Het zit in een klein doosje. En dat is heel mooi vormgegeven. Uh, in een beetje pastelkleuren. Groen, geel, zacht oranje en blauw. En het is inderdaad een uh, heel dik boekwerk... Dat kan ook niet anders wanneer het 366 tips zijn. En je kunt hem dus uitklappen en dan elke keer op de juiste dag zetten. En ik heb besloten dat wij gaan naar 23 augustus. En dan zult u zich afvragen: waarom 23 augustus? Jawel, dat is de geboortedag van onze technikette Hans Beentjes. Ik ben bij 30, 28. Oh, wacht even. Ik ben er voorbij. Daar is hij. 23 augustus. Alle beetjes helpen. Begin vandaag met drie oefeningen voor een fit body and mind gevoel op het werk. Doe de volgende oefeningen elke werkdag. Elk 20 keer. Vanuit staande positie trek een knie op tot deze je buik raakt en hou dit vijf tellen vast. Druk voor de borst de handen tegen elkaar. Ga hoog op je tenen staan en vervolgens op je hakken. Dat zijn dus drie belangrijke oefeningen die je alle drie twintig keer moet doen. Ik kan u met de hand op het hart zeggen dat technikette Ansbeentjes die oefeningen allemaal niet nodig heeft. Het is een lijntje, een streepje, een popje. Ze ziet er prachtig uit. Goed, um, het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we weer verder met nachtvluchten. En uh, in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar iemand die net zo'n lijntje is. Waarschijnlijk nog steeds zal blijven ook. Benny de Jager. Graag tot zo.